Dit is Radio 1, het Teso Blok. Overleeft Fred Teven het debat over het rapport in zaken... de dood van asielzoeker Alexander Dolmatov? En hoe hou je je als tweemansfractie staande in het Haagse geweld? Dat straks in Villa VPRO. Eerst het NOS Journaal met Mark Visser. Staatssecretaris Teven heeft in ieder geval zijn excuses aangeboden aan de familieleden en vrienden van de overleden asielzoeker Dolmatov. Hij deed dat in het Kamerdebat over het rapport van de Inspectie voor Veiligheid en Justitie. Teven erkende dat de zorg in de zaak Dolmatov volstrekt ontoereikend is geweest. En hij gaf ook toe dat er dingen zijn misgegaan rond een vinkje op een digitaal formulier. Het leek daardoor soms ten onrechte dat iemand uit Nederland kon worden verwijderd. Volgens Steven was het automatiseringsprobleem van het vinkje al langer opgelost, maar was de werkinstructie daarover niet aangepast. De staatssecretaris ontkende dat de directie van de Immigratie- en Naturalisatiedienst al veel langer van dit probleem afwist, zoals het hoofd van de inspectie gisteren zei. Niet op dit terrein. Op dit terrein was de directie van de uh, directie Asiel van de IND op 17 februari op de hoogte. Vanaf dat moment zijn er ook allerlei reparatiewerkzaamheden verricht. ABN Amro kampt met een storing op de websites. Internetbankieren en mobielbankieren werken niet. Volgens de bank gaat het om een DDoS-aanval. De problemen met de sites begonnen rond drie uur. Op Twitter melden klanten van ABN Amro dat er ook met het betalingssysteem Ideal problemen zijn. Gisteren werd de SNS-bank getroffen door een DDoS-aanval.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 In de Syrische provincie Homs hebben opstandelingen een legerbasis ingenomen. Om de basis, niet ver van de grens met Libanon, is weken gevochten. Volgens een Syrische mensenrechtenorganisatie in Londen... hebben de opstandelingen het grootste deel van de basis nu in handen. Het is niet duidelijk of het regeringsleger de basis al heeft verlaten... en ook is niet bekend of er slachtoffers zijn gevallen. Op sommige delen van het complex zouden nog steeds schoten worden gehoord. President Obama woont een herdenkingsdienst in Boston bij... voor de slachtoffers van de bomaanslagen van afgelopen maandag. Het gebeurt in de kathedraal van Boston... zo'n anderhalve kilometer van de plek waar de aanslagen plaatsvonden. Het gebied rond de kerk wordt zwaar bewaakt. Honderden rechercheurs zoeken intussen naar twee verdachten... die gisteren op filmbeelden zijn ontdekt. Een van de mannen draagt een zwarte tas, mogelijk met explosieven. De beelden zijn nog niet vrijgegeven. Het tv-programma Blik op de Weg verdwijnt. De politie wil niet meer meewerken aan het programma in de huidige vorm. In Blik op de Weg is te zien hoe de politie automobilisten van de weg haalt na zware overtredingen. Het programma heeft 21 jaar bestaan. Er keken nog altijd meer dan een miljoen mensen naar. Producent Leo de Haas betreurt het einde van Blik op de Weg, zegt zijn woordvoerder. Het is een, een programma wat we natuurlijk het liefst nog tien jaar zouden maken. Alleen ja, de medewerking van de politie daarin die is essentieel. En ja, zij hebben ons aangegeven dat ze uh, in ieder geval in de huidige vorm daarmee willen stoppen. Dus uh, ja, past ons alleen maar daar begrip voor te hebben. Productiebedrijf van Leo de Haas gaat wel een nieuw programma maken met de politie. Daarin zijn ook andere politietaken te zien, zoals de aanpak van criminaliteit.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 Verkeersinformatie krijgt u van Wijnand Zwaan. Vooral in de kustprovincies en in het noorden van het land. heeft het verkeer de komende uren nog veel hinder van zware windstoten. Begin van de avondspits, vooral bij Amsterdam en Rotterdam. Een paar bijzonderheden. Op de A2 van Eindhoven naar Den Bosch, daar staat voor Best-West, 5 kilometer stil. Dat heeft te maken met een gaslek in de buurt van de snelweg. De rijstroken zijn verder wel beschikbaar a ja, 13 van Den Haag naar Rotterdam staat de langste file voor het Kleinpolderplein, 7 kilometer. En ook op de A28 van Utrecht naar Zwolle loopt het vast bij Leusden over 7 kilometer. Tussen Breda en Tilburg ligt het treinverkeer stil. Dat komt door een seinstoring. De vertraging is meer dan een uur. En na de ster gaat Villa VPRO verder. Blijf luisteren.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 Villa VPRO. Tessel Blok en Pieter van der Wielen. Oh, dat is een hele nieuwe aankondiging. Van Pieter van der Wielen is geen sprake. Ik zit er alleen, maar dat mag de pret niet drukken. We gaan zometeen beginnen met ons politieke panel. Natuurlijk uitgebreid over het debat met Fred Teven. Maar eerst even dit. Politiek politiek, politiek. politiek. Het parlement, het spel en de knikkers. Politiek. Aflevering 11. De tweemansfractie. Henk Krol, fractieleider van 50PLUS. Jullie zitten met twee leden hier in de Tweede Kamer. Hoe lastig is dat? Dat is uh, zeker niet makkelijk, want je moet dus voortdurend onderwerpen laten schieten... omdat je met z'n tweeën onmogelijk alle vergaderingen kunt bijwonen. Mensen daar ze realiseren zich dat niet, maar het gaat niet alleen om de vergaderingen in de grote zaal. Maar er zijn ook dicht commissiezaaltjes waar gelijktijdig ook allerlei vergaderingen plaatsvinden... dat houdt dus in dat je iedere week opnieuw van tevoren de agenda doorneemt... en zegt, ja, heel jammer, maar dat en dat moeten we laten schieten. Hoe ziet een agenda van een tweemansfractie eruit? Nou ja, je ziet het uh, Meestal dat ik ochtends hier rond uh, acht uur binnenkom wandelen. En je mag blij zijn als je s'avonds om elf uur weer naar buiten wandelt. En dan zeggen mensen, ja, maar het zijn maar drie kamerdagen. Nou... Op die maandag heb je je bezoeken. Op de vrijdag eh, ga je het land in. Eh, de weekenden zijn vaak voor de partij. Want die organiseren dan congressen en bijeenkomsten. Dus het is een redelijk drukke agenda. En mijn grote wens zou zijn... laten we dat recess nou eens iets inperken. Want dat is verschrikkelijk lang. En laten we bijvoorbeeld met elkaar de afspraak maken... dat we elke avond om tien uur gewoon stoppen. Waar we ook in een debat zijn. Dan gaan we gewoon de volgende dag maar verder. Stel, uh, je hebt een vergadering over uh, ja, de belangen van ouderen. Maar er speelt hier ook een heel spannend politiek debat... Uh, waarop een staatssecretaris of minister wel eens kan vallen. Welke keuze maakt Henk Rol? Nou, dan heb je geen andere keuze dan dat hele belangrijke debat... waar een minister kan vallen om dat te gaan volgen. En dat doe je dan met pijn in het hart. Want dan zul je daarna een inhaalslag moeten doen... om toch nog iets te repareren aan het feit... dat je bij dat andere debat niet aanwezig kon zijn. Ja, uh, dat, dat is lastig dus. Lastige keuze. Uh, dit voorbeeld is niet zo'n lastige keuze... omdat dat ene debat uh, wordt niet herhaald. En uh, dat andere debat kun je nog proberen in vervolgdebatten te herstellen. En zo moet je het steeds bekijken van... wat is op dit moment het meest belangrijke? Daar ga je dan naartoe. Dan krijg je wel eens een sneer dat je ergens bij uh, afwezig was. Ik herinner me nog dat er hier iets speelde over pensioenen. Maar dat de Kamervoorzitter heel dringend alle fractievoorzitters nodig had. Ja dan moet je wel kiezen voor de uitnodiging van de Kamervoorzitter. En als je dan de volgende dag in de krant ziet staan van... Haha, Krol was niet eens bij het uh, onderwerp pensioenen aanwezig. Dan denk ik, ja, uh, de verslaggever had me ook even kunnen bellen... om te vragen waar ik wel was. Ik zat in ieder geval niet op een terras. Als je kijkt naar die uh, debat inderdaad en die keuze die je dan moet maken... en die moet je maken als tweemansfractie, wat is dan belangrijker? Is dan die aandacht die je ook vanuit de media kunt krijgen... is die dan ook belangrijk? Wij zijn destijds in de Kamer gekomen zonder dat we mee mochten doen... aan welk groot radio- of tv-debat dan ook. In de verkiezingsstrijd was het heel hard nodig om die aandacht naar ons toe te trekken. Toen hebben we er echt alles voor gedaan. Nu we eenmaal in de Kamer zitten, hebben we zelfs af en toe het idee... van nou, een beetje minder media-aandacht kan ook geen kwaad. Hoe is de relatie tussen Henk Krol en Kamerlid Norbert Klein? Die is geweldig. Je kwam hier net binnen... en toen zag je dat we al in alle vroegte met elkaar zaten... te praten over van alles en nog wat, van uh, de studie van zijn zoon... tot hele belangrijke onderwerpen over uh, uh, bewindslieden... die het misschien niet helemaal goed hebben gedaan. Uh, nee, wij kunnen het zowel privé als zakelijk, als je dat zo mag noemen... Uh, heel goed met elkaar vinden. In ieder geval is er nu nog geen masseeractie nodig... voor Norbert Klein en Henk Krol. Nee, ik zou niet weten waarom. Nee. Dat was een bijdrage van Klaas Dentek. Het Vragenuur, met vandaag... Frits Wester, parlementair verslaggever RTL... Jaap Jans is politiek redacteur bij Pauw en Witteman... en Harry van Bommel... Kamerlid voor de SP. Even een korte reactie, uh, Harry van Bommel, op wat we Henk Kool hoorden zeggen. De SP heeft ook ervaring met uiterst kleine fracties. Is het een waar beeld wat hij schetst? Ja, ik denk het wel. Je moet voortdurend selecteren. Vo echt voortdurend. En soms uh, moet je een beslissing nog dezelfde dag wijzigen, omdat de politieke actualiteit toch dan uh, kantelt. Um, maar ja, dat, uh, dat kennen redacties ook van kranten ja. of televisieprogramma's. Uh, je denkt vandaag dit wordt het ding. En in één keer komt er iets tussendoor en dan moet de agenda helemaal om. Mm. En ook tot, uh, tot s'avonds laat werken. Dat is Bij kleine fracties is dat nog dwingender uh, dan bij grote fracties. Dat Frits, is, namelijk... is het uh, ook waar de klacht van Krol dat uh, als je een kleine fractie bent... dat je dan door de media niet belangrijk genoeg gevonden wordt? Uh, dat je er niet in komt? Niet dat komt? was natuurlijk in de campagne wel zo bij nieuwe partijen die heel klein zijn. Ja, die doen niet meteen mee aan de grote tv-debatten. Dat, ja, dat, dat, je moet daar ook weer een selectie in maken, net als een kleine fractie dat moet. Uh, maar wij hebben aan alle partijen partijen die zeg maar mede verkiezingen wel op een gegeven moment aandacht besteed, uh, misschien niet allemaal even lang. Uh, maar niet Henk... genegeerd of zo? Nee, en Henk Kroll is uh, bij mij uh, in RTL bij als een van de lijsttrekkers gewoon twintig minuten live langer nog, geloof Met ik, in duimt. de studio geweest. Dus. Okay. Uh, maar dat, dat vond hij ook heel leuk hoor, dus uh, hij heeft over ons ook nooit één kwart woord gezegd. Goed, laten we naar... Uh... Allee, over, over wat hij trouwens zegt over ja. debatten, s'avonds om tien uur stoppen, dat kan niet. Oh ja, we dat zijn, stelt dus hij dus voor. Ja, kijk, ja, waar ik, we dan ik, ook ik, zijn in het debat, ik, dan ik, stoppen ik, en doorheen. Ik door vind hen. wel dat je bijvoorbeeld een hele belangrijke debat niet meer s'avonds om half negen nog moet gaan beginnen. Maar... De dynamiek van een debat, zeker als het er echt om gaat, die vraagt erom dat het wordt afgemaakt. Neem bijvoorbeeld het debat waar we zo meteen over gaan hebben ja, met Theven. Als dat is. nou nog door zou lopen en het wordt politiek spannend met fractieberaden en weet ik wat allemaal, kun je niet zeggen op 10 uur donderdagavond, nou we gaan huis. Uh, dinsdag zien we elkaar weer. Daar gaat een heel weekend overheen, dat kan niet. Dus de actualiteit vraagt gewoon doorgaan. Er wordt ja, geknikt. Dat ja, nee, praktisch het ook gewoon niet. Want we hebben, ik doe Europa en buitenland. En dan moet de minister van Buitenlandse Zaken moet naar Brussel of naar de NAVO of naar, uh, naar de VN. Dat betekent dat we dan op donderdag het debat moeten afronden, zodat de minister of in de nacht of in de ochtend daarop volgend kan afreizen. Maar, dan, dan, dus dat kan kun, dan praktisch kun, dus niet? Dat kan gewoon praktisch niet. Maar ook, ja, Pjansen, daar ben je eens met wat uh, Frits Wester zegt, gewoon voor de dynamiek van het debat, en dus ook voor de kwaliteit van het debat. Dat kan je niet doen. Je kan ook niet een voetbalwedstrijd stoppen als het sneeuwt en zeggen, dan maken we morgen de laatste tien minuten af. Ja, ver voor onze tijd, eind, volgens mij eind jaren zestig, riep Frullen Witwaal van Stoetwegen een gekker keer. Werk. Uh, dit, voorzitter, is gekker dit is gekke werk. werk. Kunnen we niet stoppen? En toen was het geloof ik ook uh, rond twaalf uur uh, s'nachts uh, maar er wordt een heel kaartenhuis wordt opgebouwd tijdens zo'n debat. Enorme spanning. En het kleinste zuchtje kan ertoe leiden dat dat kaartenhuis instort. Dus moet je heel voorzichtig en heel zorgvuldig zo'n debat... helemaal tot het einde toe uh, afmaken, al is het half vier in de nacht. Laten we het meteen dan hebben over het debat nu met Teve. Het is al de hele dag gezegd. Iedereen zal weten inmiddels waar het over gaat. De zelfmoord van de asielzoeker Dolmatov, een Rus... en de hele gang van zaken erom... waar een enorme opeenstapeling van fouten is gemaakt... in die vreemdelingendetentie. In elk geval bij allerlei instituties... waar Teve politiek verantwoordelijk voor is. Uh, dat debat, jij volgt het. Ja, Janssen, Frits heeft natuurlijk ook gevolgd. Even, jullie die weet ik niet, of de indruk is dat hij het moeilijk gaat krijgen. Nou ja, wat me vooral opvalt, uh, ik was net even bij Teven en zijn entourage. Met Teven kun je dan natuurlijk niet praten, maar wel met de mensen eromheen. Mij viel op dat ze nog redelijk uh, relaxed uh, erin stonden. In het debat viel me ook op, bij, in zijn eerste teksten, uh, dat Teven eigenlijk voor een groot deel toch wel de verantwoordelijkheid op zich neemt voor alles wat er in deze specifieke casus is fout gegaan. Uh, maar wat de, de Kamer eigenlijk de afgelopen dagen heeft geleerd, is dat er in het hele systeem uh, van die vreemdelingendetentie... Uh, systematisch dingen fout gaan. En uh, daar zal denk ik vooral de Kamer ook uh, straks in tweede instantie weer de nadruk op leggen. En dan is het de vraag: uh, ja, wat gaan de regeringspartijen doen, maar ook wat gaat TV zelf doen? En het zou wel eens kunnen, juist omdat, hij, omdat ik vond dat hij redelijk relaxed overkwam... dat hij voor zichzelf heeft besloten... Ja, misschien trek ik zelf de stekker er uiteindelijk wel uit vandaag. Zodat ik uh, mijn fractie niet hoef aan te doen dat ze een eigen bewindsman wegsturen. Ja, en dan wordt ook de politiek op de, de schoonste manier gespeeld. Wat Denk jij dat ook, Frits? Dat dat, dat, dat, dat in zijn hoofd speelt? Ik alle, alle opties open. Ja. Ik heb niet echt een, iets van... nou, dit gaat het waarschijnlijk worden... Uh, ik kan me ook voorstellen dat als de hele oppositie het gevoel heeft... Uh, en de Partij van Arbeid, dan leeft dat gevoel van... hij zou eigenlijk beter weg kunnen gaan. Uh, Moeten we hem wegsturen? Of er uh, komt een motie die door de, door, de, door de oppositie wordt gesteund. En ook partijen als uh, bijvoorbeeld het CDA. Stel dat het SGP zou meedoen. Hmm. Die waren ook vrij gematigd. Dat doet dat heel erg zeer bij dat soort staatsrechtelijke dingen. Als de SGP meegaat en kritisch is in de ChristenUnie. Dat hij dat voor gaat zijn, uh, Dat kan. Uh, ik, ik weet wel dat hij daar behoorlijk mee worstelt. Kijk, er spelen natuurlijk twee dingen. Eén, uh, dat is allemaal aan de Kamer van... Uh, wat wist hij beleidsmatig over de fouten? Wat heeft hij eraan gedaan? En ook een specifieke geval. En uh, hoe is er vertrouwen dat hij dat proces kan verbeteren? Of reek je het zo, hem zo zwaar aan? Of is er, Ja, en wordt het beter als hij opstapt? Dat is ja. een afweging. Ja jongens, wordt het dan beter? Maar goed, hij is verantwoordelijk. En Twee, uh, er is iets heel dramatisch gebeurd... Uh, onder ja, zeg maar de, de, de toezicht van de Nederlandse staat... Uh, onder de vleugels van de Nederlandse staat... is het zo dramatisch dat we zeggen met z'n allen in Nederland... Uh, en het kabinet dus eigenlijk zelf als eerste dat moet een consequentie hebben. Misschien, kijk, tevig kan er verder misschien in persoon helemaal niks doen. Mm -hmm. Een dat, signaal. Dat je, ja, want hij symboliseert wel dat hele systeem, die, al die diensten... en dat hij het signaal afgeeft naar diensten... dat kun je dus niet maken op deze manier. Dus daarom de staat geeft nou ja, een signaal, dan treedt hij af. Dat is natuurlijk het verleden ook heel vaak gebeurd. Marie oh, van Bommel, de SP is de enige partij die al in eerste termijn... heeft gezegd, ga maar weg. Ja, um, onze woordvoerder Sharon Gesthuizen is uh, tot de conclusie gekomen... ook na de hoorzitting die er gehouden is met uh, mensen uit het veld... dat... Uh, de, de erkenning dat het in dit geval fout gegaan is dat dat niet voldoende is. Hè? De TV mm -hmm. heeft dat in het debat volmondig erkend. Hè? Zeker. Onterecht in detentie, medische zorg deugde niet... rechtsbijstand deugde niet, excuses. in de asielketen zijn er fouten gemaakt... Uh, op verschillende plaatsen, uh, Ruiterlijke excuses, ook aan de familie. Dus op alle fronten heeft hij gezegd... oké, okay, dit geval, ja. dat neem ik volledig voor mijn verantwoordelijkheid. Maar, zegt hij, en daarin verschillen wij van opvatting, SP en TV: uh, er, uh, het is niet zo dat dit een structurele kwestie is. En wij zeggen... op basis van gesprekken bijvoorbeeld over de, uh, de gezondheidszorg, medische zorg aan, uh, aan mm -hmm. mensen in detentie. Uh, ook aan vreemdelingen in het algemeenheid. Maar, en ook de kwestie van mensen onterecht in detentie. Nee, er is wel sprake van een structureel probleem in de hele vreemdelingenketen. En, en dat is volgens mij nu de kern van het debat. Teven blijft dat zeggen. Uh, ook in de richting van andere fracties. En waar het nu om gaat is de dynamiek in het debat. Worden andere fracties nu ook op dat spoor gezet van er is structureel een probleem ja? en teven Teve ontkent dat. En ik merk dat bij D66 bijvoorbeeld dat heel sterk ja. opspeelt En ja. bij een aantal andere fracties. Maar ik heb het ook gehoord van PvdA-kamerleden. Die ook zeggen van nee, hier is sprake van een structureel probleem... in het hele asielbeleid. Het is hem een aantal keren gevraagd. Is dat wel of niet zo? Ja. Ja, en, en met dat dat leeft in de Partij van de Arbeidsfractie... He, los nog van moties van afkeuring of wat dan ook... Mm -hmm. dat zou uh, de voetklem de, de, de voor Teve kunnen zijn. Als dat niet het geval is, dan zegt Teve... Ik, uh, ik heb het voldoende verantwoord... en uh, de Kamer het, uh, spreekt vertrouwen uit ik dat ik, ik de af. juiste man ben... om ook de, de verbeteringen door te voeren. Wat u zelf al een paar dagen ja. geleden zei, ja. Jaap Janssen. Ja, Bolkstein heeft ooit uh, verwezen naar de Carrington-doctrine. Ja. Dat was eigenlijk ja. de meest zuivere vorm van aftreden. Er gebeurt iets onder... Jouw verantwoordelijkheid als minister op staatssecretaris. Je hebt er misschien zelf geen uh, directe bemoeienis mee gehad. Maar ergens in het apparaat is het fout gegaan. Uh, dan treed je af. Uh, Carrington, dat was een minister van Defensie in uh, het Verenigd Koninkrijk... die trad af omdat de valkland uh, werden binnengevallen. Uh, en dat had niemand zien aankomen. Dat was ook een heel rare toestand natuurlijk. Maar toch zei hij, uh, dit had absoluut niet gemogen... Ik, Treed af. Ja. Maar daar hoort wel iets anders nog bij, die kerkdoctrine. Dat als je dan uh, zeg maar de verantwoordelijkheid neemt, terwijl je er zelf helemaal niks aan kunt doen, dat je ook in een andere politieke ja. functie gewoon weer terug kunt komen. Ja. Denk even aan Donner, met ja, de Schip, de schip, ja. schip ja, Donner zeker. had ook destijds niet zelf die brand aangestoken, maar daar waren, zijn daar dingen fout gegaan. Hij trad samen met je ook weer af. En uh, dan terug maar dan, dan maak je ook duidelijk dat je, omdat je op Sociale dat moment zaken. verantwoordelijk bent voor dat departement ja, en de instituties en dat die daaronder vallen. En, maar, en, maar hier ja, is toch wel, schilte, echt, is toch wel ja. meer aan de hand. Want uh, het, het verschil van opvatting over de mate waarin er een structureel probleem is uh, in, uh, in, in, in, in de opvang van asielzoekers, en detentie en andere zaken. Als je daarvan zegt. Het klopt. We hebben verbeteringen aangebracht in de medische zorg en mm -hmm. op andere terreinen. Dan ontken je dus ook dat er nu nog sprake zou zijn van een probleem. En bij velen in de Kamer, ook, buiten, oh, ook bij de Partij van de Arbeid, bij velen in de Kamer leeft het idee dat Teven ontkent dat er vandaag de dag nog problemen nou, zijn. Nou, dan moeten we afwachten hoe dat inderdaad dan ja. verder verloopt. En ook als het dan langer ja. dan duurt dan tien uur vanavond. Ja, ze, <laughs> <laughs> ze, nou, ik reken ook op een vier. Laten we het eens even hebben over het sociale akkoord. Er is natuurlijk al heel veel over gezegd. Maar dan nu uh, in het licht van de cijfers die vandaag naar buiten zijn gekomen... over de werkloosheid. Dan wordt er schreeuwend gezegd nog nooit zo hoog geweest. Dat valt weer enigszins te nuanceren, heb ik gehoord. Maar het is heel erg veel. We zitten op de 650... Uh, 463, uh, 643. Ja. Ja, ik ja, ik 443, geloof ja. dat in verhouding in het begin jaren 80 nog iets hoger was... Mm -hmm. Maar het komt wel in die buurt. Gaat dit, de, de, zoiets gaat toch uh, uh, de politiek pushen. Er moet nu wat gezegd worden. Er wordt al steeds gezegd sociaal akkoord is mooi en leuk. En het is er op tijd, maar een heleboel dingen missen we. Of zijn niet goed. Wat we bijvoorbeeld missen is banen, werk. Er wordt over het direct creëren van werk, helemaal niks gezegd. Wel op de lange termijn, door ontslagrecht en zo. Gaat, gaat zo'n cijfer iets doen, Frits? Ja, uh, mensen kijk, mensen onder druk zetten? Het is een paar weken zo dat er duizend werklozen per dag bij komen. Ja, beetje, het is 30 het tempo. tempo he, er ja. zijn per kwartaal honderdduizend erbij. En uh, dat zijn ongekende cijfers. Uh, het is ook al vergeleken met Portugal, Griekenland, uh, Italië. Spanje, uh, kijk naar die jeugdwerkloosheid. Daar krijgen we straks hier misschien ook nog mee te maken. In die mate ook. Um, uh, ja, en dan kijkt iedereen elkaar aan. van Ja, we moeten nu iets doen. Alsof hier op het Binnenhof ineens banen gemaakt kunnen worden. Dat is natuurlijk niet zo. En waar ik zelf een beetje bang voor ben... dat niemand eigenlijk weet wat hij moet doen. Het kabinet niet, uh, de mm -hmm. kamer niet... De, de, de, en kijk allemaal naar de. Maar buitenland. daarom vraag maar op... ik. Gaan er daarom ineens rare sprongen gemaakt worden, omdat iedereen zich nee. wel verplicht voelt om er iets mee te doen, nee. zonder dat je meteen iedereen iets kan. Ik kijken alleen maar hoopvol naar het buitenland, naar cijfertjes. Laat het alsjeblieft aantrekken daar allemaal, dan kunnen wij ook wat en dan gaat het wel weer lopen. Uh, en daar is ook bijna geen beleid op te maken. Ja, er... nou ja, je merkt gisteren in het debat over het sociaal akkoord dat. Uh, verschillende fracties wel de nadruk legden op die uh, werkloosheid. En ook zeiden van, we willen straks cijfers zien, doorgerekend. En het belangrijkste voor ons als Tweede Kamer is daarbij... wat betekent het voor de werkgelegenheid? En de verschillende oppositiepartijen hebben natuurlijk... heel veel uh, verschillende redenen... Uh, om het, het kabinet niet al te makkelijk te maken. Zijn allemaal wel, meesten zijn wel blij dat er iets in de polder gebeurt. Dat de polder weer een beetje begint te leven. Uh, maar ze schrijpen ook als individuele oppositiepartij elke moment aan om te zeggen van ja, maar... Dit deugt niet of dat deugt niet. Mm -hmm. En nou, dit is natuurlijk weer een puntje wat heel. Vooral moeilijk het CDA ligt. natuurlijk, voor het CDA ja. makkelijk is om op te pakken. om te zeggen: zie je wel, we zeggen al steeds, er wordt geen werk gecreëerd. Houd die van Bommel, jullie SP leek in eerste instantie eigenlijk het meest tevreden met dit sociaal akkoord, toch? Er waren niet kijk nou, even... nee, Er zijn onderdelen waar wij ronduit tevreden over zijn. Ja. Nou, daar is de bond ook tevreden over. Maar er zit een onbindende voorwaarde aan, aan dit akkoord. Nou, dat, dat, is, dat zijn de en bezuinigingen. En dat is dat wanneer de groei er niet komt, dan komen die bezuinigingen er weer. En wanneer die bezuinigingen er weer komen, dan weten mensen dan komen er ook banen op de tocht te staan. En boven de 643.000 643 die we nu hebben... komen er mogelijk nog 100.000 in de thuiszorg bij. Dus als je nu niet mensen op de een of andere manier... houvast geeft, mm. dan zal die impuls aan de economie er niet komen. Ja, wij hier aan tafel zullen van het weekend... de horeca wel weer gaan stimuleren. Maar geen auto's maar, en maar, huizen maar, maar, kopen. Maar geen auto's en huizen kopen. Nou ja, ik begrijp dat er net een café gekocht is of Frits Wester. Ja, sommige mensen La, doen dat. En dan, dan gaan dan wij dan, dan, dan weer een borrel drinken. Dus, ja, dus dus dan... de uitzonderingen bevestigen de regel. Maar vrij algemeen... Ik merk het ook gewoon bij mensen met een hogere opleiding en ook ervaring. Mensen met HBO, WO, 10, 15 jaar ervaring, ze worden ontslagen. Ze worden ontslagen. En dat is natuurlijk het ergste, uh, omdat mensen dan, uh, als dat bovenhoofd hangt, gaan ze beslist geen grote verantwoordelijkheid. Jaap hebben. heeft Rut hier een beetje een, een vreemde fout gemaakt door naast dat schemerlampje wel heel erg... Uh, uh, we proberen een hart onder de riem te steken door te zeggen: jongens, ga toch kopen en doe dit, doe dat. En we moeten ophouden met dat sombere. En dan vervolgens twee dagen later krijgen we dit cijfer voor onze kiezen. Je kan je toch wel voorstellen? Ja, maar mensen... goed, dat cijfer is natuurlijk. Uh, dat gaat over een hele maand. Dat gaat Zeker, niet over een paar dagen. Maar dit is wel wat de mensen lezen ja. en die kunnen dat niet meer rijmen. Nee. nee. Deze... En de mensen zijn dat blijkt uit een enquête van gisteren van Tena's Nipo wel positief over dat polderakkoord. Tegelijkertijd zijn ze heel sceptisch over het kabinet. Ze denken dat dat dit jaar of volgend jaar valt. Uh, ik las overigens vanmorgen een stukje in de Volkskrant... die hadden wat dingen op een rijtje gezet... die waarschijnlijk wel door de Eerste Kamer gaan komen... nu dat polderakkoord er ligt. Maar Ze noemen bijvoorbeeld de WW en Flexwerk. Uh, maar mm -hmm. wat hier ontbreekt in dat overzicht... is een uh, enorme uh, AWBZ-verandering. Dat en staat ook niet over in dat akkoord. En, en daar, over de pensioenen ook niet. Daar is nu uh, minister Schippers en staatssecretaris Van Rijn... zijn daar met uh, onder andere Abfacabo mm -hmm. aan het over uh, onderhandelen. En ja, Harry van Vommel van, van, het al. 100.000 banen dreigen op de tocht te staan in de thuiszorg. Nou, dat raakt me natuurlijk meteen aan die werkgelegenheid. Dus dat is een, een heel zwaar betonblok, denk ik, uh, voor het torentje van, uh, van Rutte. Ja. Uh, ik vond Rits. het ook wel werkelijk. Uh, donderdagavond uh, na uh, omkomst van het akkoord. toen uh, kwam die uh, zeg maar enthousiaste oproep uh, van Rutte bij collega Ferry Mingelen. naast die schemerlamp. En de volgende dag vroeg ik hem daarna op de persconferentie naar de ministerraad. En toen wilde hij dat niet op die manier herhalen. Toen zei hij wel: ja, ik zie natuurlijk ook wat er heel veel mensen zijn. Uh, nou, als je je baan verliest. Uh, nee, nou, ja, mensen die als je in echtscheiding ligt. die je huis gedwongen moet verkopen en dat staat onder water. Nou, dan heb je echt, echt een groot probleem. En dan wil je niet horen ga ze even lekker consumeren. Tegelijkertijd, en daar heeft hij natuurlijk wel in de kerngelijking zit een crisis ook voor een deel tussen de oren. Want mensen die ja. het wel... Kunnen doen, die gaan op hun geld zitten, voor juist vanwege al die nare verhalen. En er wordt voor, door die mensen, die dat kunnen, nogmaals, die dat kunnen, meer gespaard dan ooit. Mm -hmm. Dus ja, die zouden de boel wel aan de gang kunnen krijgen. Ja, het is wel eens een beetje, boel heeft iets te veel. Hij gekeken. had deze uitleg erbij moeten geven, maar dan komt het ja, niet niet. Ja, hij maar heeft iets te veel gekeken. Hij, misschien... hij dacht van, ja, George Bush heeft dat uh, destijds ook geroepen. En ik weet nog wel, toen kreeg ik van mijn Amerikaanse neef een kerstkaart. Mijn vrouw neemt dat iets te letterlijk en zij is er eentje <laughs> bezig de hele Amerikaanse economie te redden. Maar, uh, maar een beetje dat enthousiasme, en zo is hij ook wel. En de volgende dag, volgens mij is hij ook gewoon. Waarschuwt van, doe dat niet nog een keertje op de persconferentie. Nee. Toen zei hij, nou, dat wil ik niet op die manier meer halen. En nou, toen kwam er een iets ander verhaal. Ja. En de geloofwaardigheid staat natuurlijk sowieso... Uh, uh, een beetje op het spel voor de premier. Omdat hij in het verleden ook te vaak dingen heeft weggelachen. En wanneer je nu zo, m, zo gemakkelijk zegt van mensen... Uh, uh, geef geld uit, koop een auto, koop een huis... dan denken heel veel mensen komt hij van een andere planeet. Ja. De problemen, voor, voor de dagelijkse problemen voor mensen. En zelfs mensen met een gewone, goede, vaste baan... die denken toch van, ja, wacht eens even... het is nou wel even, net even te massaal. Het komt mijn kant op. En dan ga, je, dan ga je op je geld zitten. Dat is de praktijk van alle dag. Ja. Ten slotte, een bericht vanochtend in de Volkskrant. Er komt een boek aan dat heet... Beatrix dwars door alle weerstanden heen. Het is geschreven door journaliste Jutta Gores. En daar staat nogal wat in. Ze heeft met... Iedereen en alles gesproken, behalve met de koningin zelf. En in de Volkskrant stond natuurlijk het meest in het oog springend... dat Beatrix gezegd zou hebben... naar aanleiding van dat beruchte postume interview van Bernard... ook aan de Volkskrant, dat zij dat, en dan citerend... hoog verraad en een doodzonde vond. Ja. Wat voor man hebben wij eigenlijk begraven, Frits? Rooie nou, uh... Rode oortjes? Nou, ik las dat vanmorgen en ik denk... ik moet nog een keertje kijken wat ik er niet waar zijn. Uh, en, uh, ik las het echt met stomme verbazing. En nogmaals, ik hoor ook wel wat uit die contraille... en die familie en uh, alles wat erbij hoort. Maar dat zoveel mensen, de variënt van als ze dat dus lezen... ik moet al het boek nog zelf lezen, maar het artikel Hofdamens... Uh, mensen die, die, die, die daar werkten en tot en met oud-premiers als Lubbers... uitermate openhartig praten en haar citeren en vertellen wat daar gebeurde. Lubbers praat over nou, hoe dat met Constantijn en Laurentien ging... en dat beter is. Laurentine eerst hij helemaal niet zag zitten. Het zal nog maar in de krant staan. Ik ben stom verbaasd ja, en ik kan niet wachten tot ik het boek moet lezen. Precies, leggen. nee, natuurlijk. Ja, Janssen, uh, maar, dat, dat, dat zou ze ook... Mag dat, ik nog dat, één ding zeggen. Dat is niet ja. onbelangrijk... Ik werd vanmorgen gebeld door uh, Edwin de Roy van Zuiderwijn. En uh, die zei tegen mij... Zie je nou wel? Zie je nou wel? Zie je nou wel? Het staat er gewoon in. Die jongen moest gewoon kapot gemaakt worden. En daar zijn overheidsdiensten voor ingezet. En het was altijd niet aantoonbaar. Er was altijd gedoe over. Die jongen die gaat langzaam gelijk krijgen. Dit boek die gaat is gepakt. wat losmaken. Dit, dit zeg. Boek gaat wat losmaken. En daar was volgens ja? hetzelfde boek Beatrix het over eens, eens met Bernard. Ja, daar was, uh, die jongen moest er gewoon uitgeven. Ja. Nogmaals, of je die jongen nou wel of niet in je schoonfamilie wilt, daar ga ik niet over. Gaat het even maar niet zijn meer. diensten wel gebruikt, bleek het ook hier weer. Gewoon omdat Bernard vond, ja. zoals dat vroeger in de Koude Oorlog ging, die moet er even uitgegooid worden. Harry van Bobbel? Ja, de juistheid daarvan heb ik nooit getwijfeld. Overigens. Ik heb die debatten toen gedaan. Frits, weet dat nog. Uh, de Margarita-debatten heette dat no. toen, naar aanleiding van die uh, publicatie in HP de tijd Aan de juistheid van dat verhaal heb ik in ieder geval nooit ja, getwijfeld. Nooit, nee. Nee. En uh, ik denk velen met mij. Maar wat zo geweldig aan dit artikel is, en als je het artikel leest, is, ik bedoel een betere advertentie voor een boek kun je natuurlijk niet wensen. Nee. Uh, ja, Aan Jan Hoedeman ook wel vertrouwd. Maar de meeste van ons hebben wel eens met de majesteit gesproken en andere leden van het Koninklijk Huis. En wat mij altijd opvalt, is dat als je praat met mensen die gesproken hebben met de leden van het Koninklijk dat ze off the record altijd heel graag daarover willen vertellen... maar zo gauw het opgeschreven wordt, dan houden ze hun mond. Ik doe ja. het zelf overigens ja. ook. Want ja, voor je het weet, uh, ben je Kamerlid af. Uh, voor je het lallard. weet, word je misschien wel bedicht van, van hoogverraad en doodstraf. Nou ja, uh, nee, nee, dat zal het geval niet zijn. Maar als Kamerlid hoor je niet te praten over wat de koningin nee. gezegd heeft... of de leden van het Koninklijk Huis. Maar anderen, en of de record, en uh, buiten, buiten, buiten het microfoon... wordt daar heel veel over gesproken. Overigens ook de mensen die, die op het hof werken en, en, en anderen... Die, die willen daar toch wel graag over praten. Maar dat ze dat nu dus gedaan hebben met journalisten ja. wetende dat er een boek komt. Nou, uh, ik zit te wachten hoor. Ja? ja, ik ben ook heel benieuwd. En hier is, is ook een hele goede journalist, dus ja, ik zal het met Ruben We de de nemen de... dit serieus en met rode oortjes lezen. Woordjes lezen. lezen. Oh, ik, als je, ook als je kijkt naar een aantal formuleringen. seconden als je het kan. Als je kijkt naar een aantal citaten en de formuleringen, dat is exact het woord je gebruikt herkent van de het. koningin. Ja, ja. Je kent het gewoon. Goed. Frits Wester hoorde u als laatste heel hartelijk bedankt. En Jaap Jansen ook bedankt. En Harry van Bommel. En in Hilversum zit Lucella Carasso ook klaar voor het Radio 1-journaal. Hoi. Hi. Natuurlijk het vervolg van het debat in de Kamer met staatssecretaris Steven. En er komt ook nieuws over belastingfraude bij supermarkten. Dat en meer straks na half vijf. Dit is Radio 1. Eerst nu het NOS-journaal met Mark Visser. Opnieuw is een bank getroffen door een DDoS-aanval, ditmaal ABN Amro. Zijn problemen met internetbankieren, mobielbankieren en het betalingssysteem Ideal. Problemen begonnen rond kwart voor drie. ABN Amro zegt dat er gisteren ook een DDoS-aanval was, maar dat die succesvol is afgeslagen. Afgelopen weken zijn alle grote Nederlandse banken het slachtoffer geweest van cyberaanvallen. Wie erachter zit, is nog onbekend. Staatssecretaris Steven heeft zijn excuses aangeboden aan de familieleden en vrienden van de overleden asielzoeker Dolmatov. In het Kamerdebat over het rapport van de Inspectie voor Veiligheid en Justitie... erkende Steven dat de zorg in de zaak Dolmatov volstrekt ontoereikend is geweest. En hij gaf ook toe dat er dingen zijn misgegaan rond een vinkje op een digitaal formulier. Het leek daardoor soms ten onrechte dat iemand uit Nederland kon worden verwijderd. Zometeen meer Michiel Breedveld dan in de uitzending van het Radio 1 Journaal.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 En de verkeersinformatie krijgt u van Wijnand Zwaan. Vooral in de kustprovincies komen zware windstoten voor. Geldt ook voor het hele noorden van het land. Het verkeer heeft er behoorlijk wat last van. Verder verloopt de avondspits wel redelijk normaal. De meeste files staan rondom Rotterdam. Een aantal opvallende zaken. Op de A10 Zuid richting Amersfoort is een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen. Het staat vol tussen Oud-Zuid en Knoop het Watergraafsmeer over 7 kilometer. Twee rijstroken zijn dicht. Helemaal dicht is de A50 van Os naar Eindhoven bij Veghel. Ook daar is een vrachtwagen gekanteld. Tussen Breda en Tilburg rijden geen treinen na een zijnstoring. De vertraging is meer dan een uur. De nieuwe NS Business Card is een echte alles in één reisoplossing. Met één kaart kunnen u en uw medewerkers gebruik maken van trein, tram, bus, metro, OV-fiets, green wheels.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 Goedemiddag, de nieuwe recordcijfers over werkloosheid leiden tot heel wat zorgen. Maar we kunnen er wat aan doen, denkt minister Ascher van Sociale Zaken. Zodat je met vertrouwen en economische groei, zoals die voorspeld wordt, de trend kan gaan keren. We zijn vanmiddag in Zwolle waar de werkloosheid met schrik niet 18% is toegenomen ten opzichte van het laatste kwartaal vorig jaar. En Amerika treft het niet deze week. President Obama is straks in Boston om de aanslagen daar te herdenken. En in de staat Texas is de ravage groot na de ontploffing van een kunstmestfabriek. Dat straks. We gaan eerst naar het debat met de staatssecretaris Steven met de Tweede Kamer. Uh, u kunt het al de hele dag volgen op Radio 1. Het gaat over het overlijden van de Russische asielzoeker Dolmatov. Ruim tweeënhalf uur probeert Teven nu de Kamer ervan te overtuigen... dat er geen structurele problemen zijn bij de Detentie. Politiek verslaggever Michiel Breedveld. Michiel slaagt Teven daarin om de Kamer daarvan te overtuigen. Nou ja, maar zeer ten dele. Hij probeerde natuurlijk eerst het boetekleed aan te doen... dat er in de zaak Dolmaathof, het incident Dolmaathof, zoals het inmiddels is gaan heten... Uh, dat daar inderdaad heel veel fouten uh, gemaakt zijn. Maar ja, er, zijn, uh, er is uh, geen sprake van structurele problemen... Uh, problemen betoogt hij steeds. Um, de, elke keer als er signalen waren dat er onzorgvuldigheden waren, heeft het ministerie ingegrepen, verbeteringen ingevoerd. Eigenlijk zijn we op de goede weg, zo betoogt hij. Ik vind niet dat er zoveel structureel mis is. Er zijn zaken die verbeterd moeten worden, er zijn zaken die Structureel mis zijn, daar heb ik een antwoord op de vragen van de heer Schouw geantwoord op. Maar het is natuurlijk niet zo als, de, als, voorzitter, als mevrouw Thiemers zegt dat de medische zorg structureel mis is. Ja, dan herken ik dat niet. Het is in beleid beschreven, voorzitter. Het is, het is beschreven wat medewerkers moeten doen. Er is tot vier cijfers aan de komma beschreven wat je moet doen als iemand in de avonduren binnenkomt. Als dat vervolgens niet wordt gedaan, dan, dan is dat diepe tragiek. Dan is dat ook, maar dan is dat geen structuurfout. Dan zijn dat incidentele fouten, in dit concrete geval, in de uitvoering. Als het over die, die medische zorg gaat. Juist die medische zorg, dat is nou jou iets, juist iets waarvan ik zeg... dat is hier een tragisch incident. Maar het is niet een structurele fout. Ja, voorzitter, mag ik de staatssecretaris een welgemeend advies geven? Wil hij ophouden met hier te doen alsof de Inspectie voor de Gezondheidszorg gisteren hier in de Kamer bij de hoorzitting heeft gezegd dat het allemaal in orde is? Want dat is niet zo. Ik heb hem dat al eerder in dit debat verteld. Dat is niet zo. En we gaan afwachten wat er in het rapport staat waarmee de Inspectie voor de Gezondheidszorg gaat komen later dit jaar. Ja, en dat was gesthuizen van de SP die samen met de Partij voor de Dieren de conclusies al getrokken heeft. De staatssecretaris moet weg. Ja, en zo zie je dus de hele dag al de staatssecretaris laveren tussen enerzijds. Uh, door het stof gaan, uitleg geven, fouten erkennen... en aan de andere kant toch proberen uh, de situatie niet al te ernstig uh, uh, voor te spiegelen. Want ja, dat valt hem natuurlijk ook aan te rekenen. Hij heeft het dan ook over incidentele fouten in de uitvoering. Uh, aan ja. de andere kant de inspectie, die werd net ook al genoemd. Ook Vluchtelingenwerk, Amnesty, de Nationale Ombudsman... hebben afgelopen tijd problemen gesignaleerd. Ja, uh, gisteren hebben ze dat allemaal in die, uh, in in die, die hoorzitting. hoorzitting gezegd. Ja, wat, ja is, is dat volgens hem dan ook echt niet structureel? Nou ja, gaandeweg het debat krijg je een beetje het gevoel van... goh, hoe structureel zijn die incidentele problemen eigenlijk? Want elke keer is er wel iets... en dat probeert dan de staatssecretaris zelfs op minutieus niveau... Uh, met uh, een ongelooflijke feitenkennis te weerleggen. Maar ja, uiteindelijk moet hij dan toch ook wel erkennen... dat er wel degelijk iets gedaan moet worden aan de cultuur in die organisaties. Een cultuur van ambtelijke onverschilligheid.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 Um, dat zijn zaken die je, moet, die, die je moet aanpakken. En ambtelijke onverschilligheid, als hij op bepaalde momenten... en die zie ik zeker in deze zaak, waar de, de heer Schouwen uh, ook spra, over sprak... dan moeten we dat tegengaan en dan moeten we daar verbetermaatregelen op zetten... en dan moeten we zorgen dat mensen dat niet doen... en dat ze betrokken zijn bij hun werk. Ik denk dat dat heel belangrijk is. Voorzitter, wanneer de staatssecretaris spreekt over een cultuur van ambtelijke gemakzocht... of ambtelijke onverschilligheid, is het is nu de tweede keer dat hij dat uh, doet... dan heeft hij het toch ook over een structureel probleem? Ja, voorzitter. Dat zijn wat mij betreft generaliserende opmerkingen die ik niet zou willen maken. Er werken duizenden mensen in de vreemdelingenketen. Bij de IND, bij andere organisaties, bij die terugkeervertrek, bij de vreemdelingenpolitie, detentiecentra. En die doen hun werk elke dag met heel veel inzet en met heel veel toewijding. Ja, en je voelt hierbij dat het debat toch ook een onderliggend probleem heeft. Hoe humaan is ons uh, vreemdelingen-systeem nou eigenlijk? Hoe humaan is ons uh, asielbeleid nu eigenlijk? En je merkt dus dat partijen als de SP, uh, de Partij voor de Dieren, ChristenUnie, D66, GroenLinks, daar grote moeite mee hebben en al hun bezwaren terugzien in wat er bij uh, Dolmatov allemaal fout is gegaan. Wat denk je? Gaat hij dit politiek gezien redden, Teve? Heb je daar al een, een gevoel bij? Nou ja, je ziet steeds meer partijen omgaan. De, de, de SP en de Partij voor de Dieren het meest uitgesproken. Maar zojuist nog de ChristenUnie die zegt een naar gevoel van dit debat te krijgen. Um, uh, ja, en, en, en wat maar ja, gaan heel... die dan om? Ik bedoel... Nou ja, die zullen, uh, die zullen heel veel twijfel laten bestaan over zijn functioneren. Misschien ja, of het tot een uh, motie van wantrouwen komt. Zulke signalen heb ik nog niet. Maar het punt is even, hoeveel twijfel blijft er nog ontstaan... bij partijen als het CDA en de Partij van de Arbeid van oudsher zeer kritisch over uh, het vreemdelingenbeleid. Met name onder het laatste kabinet. Ja, En daar hebben we nu natuurlijk met de uitwerking daarvan uh, te maken. En ja, die partij zal toch ook tevreden moeten zijn met de betrokkenheid en de warme kant van Teve... als het gaat om het vluchtelingenbeleid, de detentie van asielzoekers. Ja, en laat nou net warmte niet de sterkste kant zijn van deze staatssecretaris. Goed, jij volgt het debat verder. Michiel Breedveld houdt u op de hoogte op Radio 1 hierover. Dan de explosie in de kunstmesfabriek in Texas. At approximately 7.55 the plan exploded. Dat was gisteravond in Amerika. Voor het laatste nieuws hierover gaan we naar correspondent Wessel de Jong. Wessel, de dag komt nu op gang hè, daar. Welk beeld heb jij nu van het rampterrein? Ik zag er zojuist beelden van. In ieder geval die, die branden die je gisteravond zag voor jullie vanochtend vroeg. Die zijn eigenlijk allemaal verdwenen. Is allemaal geblust. De brand in de fabriek schijnt ook onder controle te zijn. Er zouden ook geen chemicaliën meer ontsnappen. Er wordt nog wel gerekend op meerdere gewonden. Veel mensen zouden in hun huis, veel, ik weet niet of je dat woord kunt gebruiken. Maar er zouden mensen zijn ingesloten in hun beschadigde woningen. Dus er wordt nog wel gerekend op, op meerdere gewonden en mogelijk ook doden. Dus voor de goede orde, ze houden nu rekening met 5 tot 15 doden. Dat is nogal vrij vaag cijfer. En het gaat nu in ieder geval over 150 gewonden tot nu toe. Eh, niet heel veel zware gewonden. Vooral mensen die gewond zijn geraakt door ja, rondvliegende, brandende rotzooi. Vooral mensen met brandwonden dus en snijwonden allemaal. Ja, en aan die uh, explosie ging dus die brand vooraf. Is duidelijk hoe de operatie van de brandweer zo'n beetje verlopen is toen die brand uitbrak? Die brand die, die begon om een uur of zes. Toen is er een aantal brandweermensen mens, is erheen heen gegaan. Die kregen toen vrij snel in de gaten dat het toch uh, vrij ernstig was en riskant was. Uh, die hebben toen de omgeving gewaarschuwd. Nou, toen is het uh, een complex naast, naast de fabriek van uh, begeleid wonen is toen ontruimd. 133 mensen zijn toen ontruimd. Uh, uit een bejaardencomplex. En dat was de grote verwarring eigenlijk vanochtend vroeg uh, juli tijd. Dat, uh, dat hele complex is ingestort. En het idee bestond toen dat dat, uh, dat, dat hele bejaardenhuis, toen al die, mensen, ja, dat die, al die mensen zouden zijn omgekomen. Maar die waren dus allemaal, uh, zijn dus allemaal vrijgekomen. Dus dat was goed werk van die brandweer dat ze dat uh, op tijd inzagen. Maar het verhaal gaat nu dat ze mogelijk de verkeerde blusmiddelen hebben gebruikt. Dat ze nooit water hadden mogen gebruiken om, uh, om zo'n ammoniak vuur, om dat, uh, om dat te blussen. En daardoor zou toen die, uh, uh, zou de heleboel de lucht in zijn gegaan. Dus in ieder geval de mensen die zijn omgekomen, dat zijn deze brandweermannen die daar ter plekke bezig waren. Wessel Dion was dat. Na vijven praten we verder over deze explosie in Texas. Dit is tot half zeven, het NOS Radio 1 journaal. Ja, van links tot rechts maken de politieke partijen zich zorgen over de nieuwe werkloosheidscijfers. Want nog nooit waren er zoveel werklozen in Nederland als nu. Dat maakt het CBS vandaag bekend. 8,1 procent van de beroepsbevolking zit zonder werk. In een stad als Zwolle raakten opvallend veel mensen hun baan kwijt de afgelopen maanden. Daarom is Jeroen de Jager daar. Uh, Jeroen, waar, waar ben je in Zwolle? Ja, nu uh, even uitgeweken naar Kampen. Dat hoort wel bij het district Zwolle, uh, uh, bij het UWV ook van Zwolle. Daar was ik vanmiddag uh, al gepraat met mensen van waarom is het hier nou zo hoog. En ze zeggen hier, uh, ja wij zijn nu pas de effecten aan het voelen van uh, het instorten van die, van die woningmarkt. Dus heel veel bouwbedrijven die hier nu op dit moment uh, failliet aan het gaan zijn. En als gevolg daarvan ook uh, al die aanpalende industrie, zeg maar installatiebedrijven, techniek. Misschien ook wel interieurbedrijven, Lidia van Dijk. Ja, klopt. Die gaan ook failliet. Hè? Gaan ook failliet. Ja, heeft Lydia alles van gemerkt? Want die is sinds uh, 2011 in ieder geval werkloos van dat interieurbedrijf. Sinds vorig jaar ook nog, want ze had nog een tweede baan, uh, uh, werkloos geworden op het kinderdagverblijf waar ze een contract had. En nu zit ze als alleenstaande moeder met twee dochters hier uh, in huis. En heeft het moeilijk, heeft het zwaar. Boodschappen zijn net gehaald. Uh, hou je daar dan al rekening mee? Ja, dat klopt. Je kunt niet meer alles kopen? Nee, je gaat op de kleintjes letten wat natuurlijk. Wat dan? Nu bijvoorbeeld? Nou ja, bijvoorbeeld uh, in plaats van naar de snackbar... gewoon zelf patat bakken, dat scheelt gewoon een boel geld. Ja, en dus inderdaad op de kleintjes letten. Dus uh, praten met Lydia en dan straks even verkassen weer naar Zwolle... om daar eens te praten met de wethouder van Sociale Zaken... om te horen wat Zwolle daar nou verwerkt... van van, merk, van, uh, van die gestegen werkeloosheid. Prima. Jeroen de Jager. Dan gaan we naar de verkeersinformatie. Wijnand Zwaan, goedemiddag. Goedemiddag, Lucella. Ja, het zand vliegt ons overal om de oren. We merken het ook in de avondspits. Het verkeer heeft veel hinder van de zware windstoten. Vooral in de kustprovincies, het noorden van het land. Natuurlijk op alle dijken. Er zijn ook een paar ongelukken gebeurd. Op de A10 Zuid richting Amersfoort. Voorknopend Watergraafsmeer. Daar zijn twee rijstroken dicht na een ongeluk met een vrachtwagen. Helemaal dicht is de A50 van Os naar Eindhoven bij Veghel. Want daar is een vrachtwagen gekanteld. Dan gaan wij praten over 29 en 30 april. 27 uur non-stop radio op Radio 1 over de inhuldiging en de applicatie. Ook 18 uur televisie. Dat is volgens NOS-directeur Jan de Jong een droomklus. De vraag is, is het dat ook voor de hoofdregisseur van die uitzendingen, Jan de Rode? Of is het een aankomende nachtmerrie voorlopig nog even, Jan? Goedemiddag. Nee, goedemiddag. Ja, nee, het is inderdaad een geweldige klus. Uh, ik doe de regie van de plechtigheden rondom de Dam... Uh, dus dat zijn alle koninklijke plechtigheden. De abdicatie, de camera's op de dam regisseer ik. En ook uh, de camera's in de Nieuwe Kerk. En dat is natuurlijk ontzettend leuk dat dat op mijn weg terechtgekomen is. Uh, dat ja. is voor het eerst dat je dat als een hoofdregisseur doet, zo'n enorm project? Nou, hoofdregisseur is denk ik niet het goede woord. We, we werken met vijf, zes deelregisseurs. Ieder heeft zo zijn eigen uh, taak daarin. En uh, ik doe zeg maar dat koninklijk deel daarin. Ja. ja, goed. Jij doet het de belangrijke klus in ieder geval op en rond de dam. Wordt dat de grootste operatie ooit voor de NOS in technisch opzicht? Ja, bijna wel. Uh, Elfstedentocht is wellicht nog groter. Hè. Uh, is er ook een, met heel veel deellocaties... en heel Heel veel doorkomstplekken zijn allerlei reportagewagens. Maar dit is inderdaad een hele grote klus: 110 camera's. Dus enorm. Vijf grote reportagewagens. Dus een hele grote klus. En die 110 camera's, worden die allemaal gebruikt of zitten daar ook een paar reserves bij? Want ja, het zal je maar gebeuren dat er net een camera uh, uitvalt. Ja, we werken in de Nieuwe Kerk met 24 camera's. Daar zitten inderdaad een aantal camera's dubbel uitgevoerd. om de essentiële moment goed in beeld te brengen. mocht er inderdaad iets uitvallen. Er zijn ook allerlei noodscenario's. Als de stroom uitvalt, hebben we allerlei backup aggregaten en dingen. Dus dat is al, wordt allemaal in, goed in voorzien. En, en kijk jij dan op 24 schermen tegelijk? Of heb je daar dan ook weer mensen voor die jou een waarschuwing geven? Hoe, nou, hoe gaat dat? Ik kijk al? inderdaad, ik zit met, rechts van mij een schakeltechnicus. Uh, die, uh, zeg maar, die switcht de, de camera's. Links van mij zit uh, regieassistent Elle Bekkering. En met z'n drieën. En achter zit, zit nog maar de hoofd van de afdeling Peter Klooshuis. En met z'n vieren kijken wij en scannen we de monitoren af. We hebben op de 29 hebben we nog een, een generale repetitie. En dan nemen we eigenlijk toch al veel uh, besluiten... hoe we het in beeld gaan brengen. Dat zetten we ook in een draaiboek. Maar echt op het moment op de dertigste zelf... dan uh, gaan Blijf we je wel ook improviseren. Blijf je ook of er nog iets anders gebeurt? natuurlijk. Absoluut, Elders. ja. Je kan zeggen, achter is gewoon in beeld brengen... maar dat kan je natuurlijk op verschillende manieren doen. Wij moesten hier even denken aan het huwelijk van William en Kate. Dat was vrij afstandelijk, hè? van bovenaf, van afstand. Wat zijn jullie van plan om, om dit evenement uh, te laten zien? Ja, dat vinden wij ook. We vinden dat inderdaad de BBC uh, vrij afstandelijk uh, in beeld brengt. Daar uh, ben ik afgelopen jaar ook bij Trooping de Collars geweest... en ook een BBC-evenement, een koninklijke evenement. Daar zagen we ook van, men houdt afstand... Uh, de NOS voert daar een eigen koers in. Wij proberen echt uh, er dichtbij te zijn. De Kamer is ook dicht. Op het podium te plaatsen, of bij het podium te plaatsen. De, de camera's die voor het podium staan. zijn vijf, zes 5, 6 meter afstand. En uh, dat geeft een enorme betrokkenheid, zeg maar, bij de kijker. En dat uh, vinden wij belangrijk. Ja, en, en dat mag ook van, van de RVD en van het. Nou, de RVD gaat daar in feite niet over. Wij maken zelf ons eigen plan. Uh, dat wordt wel door de RVD, door de mensen van de Kerk uh, en door het Hof wordt dat ook bekeken. En het kan zijn dat daar misschien dingetjes aan moeten veranderen. Maar in principe uh, voeren wij ons eigen plan uit, ons eigen cameraplan. Dat maken we zelf. Ja. ja, met de artistiek ook wel echt de bedoeling er iets moois van te maken, ja. behalve registratie. Ja, zeker. Het is voor ons echt heel belangrijk om uh, natuurlijk de essentiële momenten in beeld te brengen. Maar bij de muziek bijvoorbeeld laten we ook zeg maar, de grandeur van het evenement, de grandeur van zeg maar, de kerk... Uh, dat soort dingen laten we echt zien. Het is een hele, Vliegende ja, camera's ook, begreep ja, ik. Het staat inderdaad in het middenschip hangt een, een camera op uh, 26 meter hoogte. Die vliegt uh, zo'n 25 meter door de kerk heen. Uh, ja, het is heel bijzonder dat dat gelukt is. Ja. Er is een ingenieursbureau aan te pas gekomen om het allemaal uit te rekenen. Of het allemaal kan en of het allemaal lukt. En, uh, dat ja, lukt dat, dus? Dat gaat dus lukken. En dan is er nog iets waar iedereen hier heel opgewonden over is. Het bootje uit de Oekraïne. Dat ja. gaat s'avonds op het ei varen. Ja, dat is heel erg leuk. We zijn via via zijn we aan een Russian arm uh, terechtgekomen. En dat is een, uh, een arm, uh, en daar hangt een camera aan op een rubber bootje. Daar wordt die op geïnstalleerd. En aan die camera uh, die kan een heel gestabiliseerd shot maken. Dus je kan dan op grote afstand inzoomen op de boot. En, dat blijft. en de camera heeft geen last van de golfslag. En ja, dat is een heel bijzondere techniek. Dat heeft met gyro, techniek en stabilisatie uh, komt daarbij te kijken. En dat leeft zeker bij zijn koningsvaart op een heel goed belt van uh, de familie in de koningsboot. Ja. Nou, hartstikke mooi. Dat wordt een uh, interessante dag. Veel voorbereidingen natuurlijk. Succes daarmee. Dank je wel hoor. Dag. Dit is het NOS Radio 1 Journaal met Lucella Carasso. VUZ!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 the sky. Bel. Het is uh, tijd voor het weer. Het is zeven minuten voor vijf. Peter Kuipers-Munneke, goedemiddag Peter. Ja, goedemiddag. Je ja, had het al verwacht, hè? die harde wind vandaag, die valt op. Ja, die valt zeker op. In grote delen van het land stond vandaag een zuidwestenwindkracht 6... kracht 7 in de kustgebieden. En heel eventjes heeft die windkracht zelfs stormachtige waarden bereikt. Windkracht 8. En wat vooral opvalt is... Uh, die zware windstoten, met name in de kustgebieden. Ja, en dat, die zorgen ervoor dat het zelfs al een klein beetje gevaarlijk kan zijn. In het noorden, nou dat is dan misschien niet zozeer gevaarlijk... maar in het noorden heb ik mooie foto's zien binnenkomen... van allerlei zandstormen die aan het woeden zijn in Groningen en in Drenthe met name. En, maar goed, er worden, hier en daar wordt er een boom ontworteld... en de, de, er rijden wat aanhangers die vliegen van de weg. En ik zag dat er een vrachtwagen gekanteld was bij Zwolle in de buurt. Dus ja, dat is wel iets om rekening mee te houden. Zeker nu de avondspits zo meteen begint en die, die windstoten nog niet gaan liggen. Uh, hou daar rekening mee. Hou gewoon je beide handjes aan het stuur. Want uh, ja, als je zijwind hebt en je er komt zo'n windvlaag, dan, ja, dan, dan ga je dat echt voelen als je in de auto zit. En wat krijgen we morgen voor dag? Is dat ook weer een dag vol met wind? Nee, die wind die gaat gelukkig liggen. Uh, morgen is de wind nog een kracht 3 uh, à 4. Dus dan, uh, dat, uh, zijn, dat is heel normaal. En uh, die wind die draait naar het noordwesten toe. Het wordt morgen wisselend bewolkt. En aan het begin van de middag daar, uh, dan gaat het, uh, is er hier en daar een buitje in het land. Uh, maar uh, verder uh, rustig weer. Rustig weer. Peter ja. kuipers was dat. Volgende maand wordt in de Amsterdam Arena de finale van de UEFA Europa League gespeeld. De oude UEFA Cup is dat. Om die wedstrijd extra onder de aandacht te brengen... werd de zilveren Europa League beker vanmiddag alvast naar de hoofdstad gebracht. En dat gebeurde door het team dat vorig jaar de beker won. Oké, okay, let's bring it on. Gabi, de captain van het Atletico Madrid-team dat vorig jaar won. zal het in. Ladies en gentlemen, Gabi. In de prachtige beurs van Berlage in Amsterdam, in de buurt van de Dam... wordt de Europa League beker binnengebracht door de aanvoerder van Atletico Madrid. Het team dat vorig jaar de beker won. Het is een mooie zilveren slanke beker, zwaar, 15 kilo. Iedereen heeft het erover die hem in handen krijgt. En hij is 66 centimeter lang en 33 centimeter breed. Hij wordt eerst overhandigd aan Michel Platini, de voorzitter van de UEFA. En daarna krijgt burgemeester van de Laan van Amsterdam de zware beker in handen. Nou, het is natuurlijk wel een hele eer dat we dat uh, mogen doen. En uh, ik vind het ook wel een beetje pas in hoe het nu met Ajax gaat. Dat valt mooi samen. Mijn intuïtie zegt altijd dat degene die de uh, UEFA Cup wint... Dat die, die zie je de jaren daarna ook in de Champions League. Dus ik vind het wel een leuke uh, finale van runners-up. Is het ook goed voor de stad? Gaat het de stad geld opleveren? Nou, je moet niet bij alles denken of het geld oplevert. Maar het is wel goed in deze voor... kiezers dat is waar. Nee, maar het is helemaal geen verkeerde vraag. Alleen, ik, ik denk toch meer in wat het aan lol oplevert. Uh, het is een eer om dat te doen. En we gaan het natuurlijk uh, ons stinkende ons best doen. Het is wel grappig u te zeggen, het is eigenlijk ook de laatste in een reeks dingen. Dus wij, uh, ze zeggen, je moet de dag niet prijzen voor het avond is. Nou, we hebben allemaal evenementen de komende weken, zoals u weet. Maar 15 mei is eigenlijk de laatste. Dus dan wisten we s'avonds het zweet van ons voorhoofd en dan drinken we er een. En na het officiële gedeelte in de beurs van Berlage... met allerlei filmpjes en presentaties... werd de cup onder de arm meegenomen door Patrick Kluivert... de ambassadeur van de finale volgende maand in Amsterdam... mee de rondvaartboot op door de Amsterdamse grachten. De burgemeester wil dat niet vertellen... maar het is berekend dat de finale de stad Amsterdam... enkele miljoenen euro's gaat opleveren. Patrick Kluivert, jij hebt vaker een UEFA-cup-finale gespeeld... Wat levert het de spelers op voor hun carrière? Het is een uh, fantastische competitie, wat, uh, wat uh, Michel Platini al, uh, al zei. En het is uh, een hele mooie uh, eer dat je, dat je je naam uh, aan, aan, uh, aan deze cup mag, mag binden. Je hand is uh, geleund nu op, uh, op de beker. Waar, waar gaat hij naartoe? We gaan naar het uh, Olympisch Stadion. Daar gaan we hem uh, heel uh, veilig opbergen. En dan uh, komt hij uh, 15 mei komt die weer uh, breng ik hem persoonlijk naar de uh, arena. Oké, okay, veel plezier. Dank je Dat zei Patrick Kluivert tegen verslaggever Rinkkamer. Kamer. Wie het wil kan trouwens de komende weken met die beker op de foto. Want uh, na vanmiddag gaat hij een tour door Amsterdam maken. Ik moet even zeggen dat ik niet weet uh, hoe u bij die beker komt. Maar er, gelukkig hebben we internet. U komt er vast wel achter hoe dat dan moet. Of meldt u aan bij de arena, ik noem maar iets. Als u met die beker op de foto wil, het kan.